En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Met meer dan drie kwart van de stemmen geteld... lijkt het erop dat de Britse parlementsverkiezingen... zijn gewonnen door de conservatieven. De Tories gaan er volgens de nu getelde stemmen ruim 80 zetels op vooruit. Labour levert er 75 in. Toch hebben de conservatieven waarschijnlijk niet genoeg zetels... behaald voor een absolute meerderheid... Opmerkelijk is verder dat de liberaal-democraten de populariteit in de peilingen niet lijken te hebben omgezet in winst. De partij zou zelfs iets onder het huidige zeteltal uitkomen. De winst van de conservatieven betekent niet dat ze nu ook een regering mogen vormen. Als geen van de partijen een absolute meerderheid behaalt... schrijft het Britse staatsrecht voor dat de regerende partij het initiatief krijgt. En dat betekent dat Labour kan proberen een coalitie te vormen. Samenwerking met de liberaal-democraten alleen is voor Labour niet genoeg... Die twee partijen lijken samen ook geen absolute meerderheid te krijgen. In Ierland zijn weer vliegvelden gesloten vanwege de aswolk van de IJslandse vulkaan. De sluiting van vijf luchthavens in het westen van het land duurt tot zeker twee uur vanmiddag. Het vliegveld van Dublin blijft wel open. Door de noordenwind drijft er nu een grote aswolk boven het westen van Ierland. Als de as ook de hogere luchtlagen bereikt, zal Eurocontrol de transatlantische vluchten omleiden. In Amerika wordt overleg gevoerd over de schrikbarende daling van de aandelenkoersen gisteren. In een uur tijd daalde de Dow Jones Index duizend punten, dat is nooit eerder voorgekomen. De crisis rond Griekenland kan niet alleen de oorzaak van de daling zijn, zeggen analisten. Mogelijk heeft een beurshandelaar bij een order per ongeluk drie nullen te veel ingevuld, waarna computers van de automatische aandelenhandel op hol sloegen. Zo'n 14.000 fans hebben in de Amsterdam Arena bekerwinnaar Ajax gehuldigd. Eerst bekeken ze op grote schermen de wedstrijd... die Ajax in de Kuip met 4-1 won van Feyenoord. Volgens de politie verliepen de feestelijkheden rustig... hoewel er een paar mensen zijn gearresteerd voor belediging of vernieling. Het weer, bewolking, regenachtig ook, maximaal rond 10 graden. Op de wadden staat een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS.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 like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 Ten gehoor gebracht. Niet te tellen. Ja. Tom, wat heb jij als eerste voor de luisteraars vanmorgen op de draaitafel neergelegd? Hans, een aantal maanden geleden beloofden wij samen wat meer L.F. Gerald te gaan draaien. Dat meen je niet. Ja, echt. Dat ben jij vergeten, weet ik niet. Okay. En in elke uitzending hou ik me daar ook aan. Dus ook vandaag. Ja, L.F. Gerald heeft met vele orkesten en combo's uh, gezongen. En ook enkele malen met de flitsende band van Count Basie.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 En hij werd uh, begeleid door een strijkorkest en door Supersex. Hé, hey, daar stoor. hebben we wel eens meer wat van gedaan, hè? Dat is een groep die is uh, opgericht uh, ten nagedachtenis aan Charlie Parker. En uh, bestaat uit uh, twee alt-saxen, uh, twee tenoren en een bariton Ja, het nummer heet natuurlijk All the Things You Are. Ja, door iedereen te herkennen door onze vaste luisteraars hier zeker.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 Love one lovely day Love came, planning to stay Green Dolphin Street supplied the setting The setting for night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 En met zijn orkest heeft hij zeker 100 opnamen gemaakt voordat hij in 1925 overleed. En deze is uit 1924 de Cinderella Blues. Ja.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 iceberg.